Volgens de kustwacht heeft de man het overleefd omdat hij een wetsuit aan had. En omdat hij erin geslaagd is om op zijn surfplank te blijven. Het weer bewolkt en op steeds meer plekken regen. Heel af en toe wat zon, vooral in Zeeland. Het is een graad of 14. Morgen in het oosten enkele stevige buien, mogelijk met onweer. In het westen bijna overal droog met soms zon, tot dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad is bij Rotterdam de A20 richting Gouda dicht bij Klopend Kleinpolderplein. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen die staat daar dwars over de weg. Het staat inmiddels 2 kilometer file. Het verkeer kan het beste omrijden bij Klopend Ketelplein via de zuidkant van Rotterdam over de A4, A15 en de A16. En door het probleem op de A20 staat het ook vast op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat tussen de Delft-Zuid en Klopend Kleinpolderplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersin...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 ZFM Lunch Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo. Het is dinsdag. Het is 2 mei vandaag alweer. En uh, dat betekent dat iedereen weer aan het werk is. Hè? Kijk eens, dat is zo heel veel plaats op de dag van de arbeid dat niemand werkt. Raar is dat, hè? Heel vreemd, heel vreemd. Heel vreemd is dat toch. Maar goed, het is vandaag 2 mei, dus gewoon aan het werk allemaal. En uh, wij zijn ook weer aan het werk gezellig bij uh, CFM Zandvoort. Uw lunchprogramma, een beetje uh, uw lunch ook een beetje opleuken. Voor zover dat mogelijk is natuurlijk. In ieder geval, hartelijk welkom. En wij, Angela en ik, wensen u, u van harte... Eet u, smakelijk! Jawel! Jawel! Goed, nou we hebben we weer een vol programma. Hè. Vandaag hebben we weer een meer Nokkie Nokkie zitten we weer. Hè. Om met anderen even Duin te spreken. Uh, uh, we hebben vandaag hè, natuurlijk het regennieuws. Half één, half twee. We hebben natuurlijk uh, de Biscoop-agenda. die hebben we ook weer. En we hebben het recept van de week. Het wordt weer lekker smullen, jongens. Oh! Ik weet niet wat er komt, maar ga ik maar vanuit, hè? Ja. Ik wil Zegt u? dan moet je maar afwachten. Ja, je moet maar afwachten. Ja, jouw kennende. En voor de rest hebben we natuurlijk heel veel lekkere muziek. Een beetje een mixie van uh, oude en nieuwe platen. Voornamelijk oude. Ik heb. Uh, gisteren, uh, dat doe ik altijd op maandagavond, zo'n beetje maandag... De nieuwe lijst is een beetje nog... Er komt er een bagger uit de laatste week. Dat is niet te geloven. Alles lijkt op elkaar. Het is gewoon moeilijk kiezen. Laten klinken hetzelfde. Maar goed, ik heb er toch weer een paar leuke tussen gevonden. Ook nieuwe. En, uh, nou ja, natuurlijk oude. En, uh, we beginnen maar met... Uh, een hele oude. Eentje uit 1970, denk ik. Ja, ja, 1970. Met een titel die ik nooit begrepen heb en nog niet begrijp. Maar goed, het zal wel een reden hebben. We beginnen hier ieder geval vandaag, dat kan ik u vast vertellen. Namelijk met Chicago. En 25 or 6 to 4... Het was nog de single versie, hè. Er was een heel stuk uitgeknipt, dat uit die single versie. Die gitaar zal wel niet veel langer. Uh, maar daar hebben we een heel stuk aangehaald. En dat is Elvis Costello. Elvis says It's now or never. But she keeps a man and awe. The silver chamber on. She says she can't go home without a chaperone. op de garant stond voor aparte muziek. Elvis Costello vroeger met zijn attractions in de, een beetje in de new wave-tijd en zo kwam hij op. Halverwege de jaren zeventig. En uh, ja, dit was een liedje dat heette Accidents Will Happen. Ja, het is bijna kwart over twaalf. Duurt het nog even, maar twee minuutjes. Maar we gaan toch vast de drie in één erin gooien. Drie in 1. En die is vandaag van Raymond van het Groene Wel. Dat is al tien jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, zelen Zwevenzelen, zelderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejaagingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC, cherry, Sherry, bakstje met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer. Je veux l'amour, je veux l'amour. Waar ik ga, waar ik sta, voor ik sterf, voor ik verraag. Ik heb een syndicaat, ik heb een agent, de een werkt per tarief, de ander op procent. Degene die zoals ik werken op het sentiment, worden door het leven niet lang verwend, ze worden zot, ze verlangeren. Op het strand, in de lift, op de tram, op de vloer. Ik babbel met de gast die mij een glas aanbiedt. Tot ik genoeg op heb voor een volgende stap. Ik babbel met het meisje dat er tof uitziet. Ik sloof me uit, compliment en een grap. Maar ik wil geen grap ze wil Ik wil geen geld meer van de telefonisten. Ik wil dat ze van me houdt. Courtezur. Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans Wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog? Paranoia. En twijfels en vooral veel thuis. Je veux l'amour. Je veux l'amour. In die hel. Als een god in de grond Onder kwel Half dood. Je veux l'amour. Liefde voor mij en voor mijn hond. Die heel de nacht in de auto op me wacht. Zelfs voor de premier, al heeft hij zo'n smoeltje niet meer. Je veux l'amour, je veux l'amour. Voor mijn slapeloze vrouw, van tranen nat, als ik thuis op strand zat. Om 4 uur ochtends, je veux l'amour. Die ook vanavond zweerde weg. naar mijn opgede niet vinden. Ja, ja, ja, ja, ja, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, ja, zo, zo, zo, zo, zo, zo, niet zo, zo, zo, zo, zo, zo, Maar zo, zo, zo, zo, zo, zo, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 De minder ik. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera 1 1 1 1 1 1 1 En 1 1 1 1 1 1 ik daar zag, ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Oh Hoe, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee je gaat ...en hier met een wezenloos grijscostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer je, minder gelovigen... Het ging vooruit, het oh, ging oh, vooruit, oh, oh. het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit, het ging vooruit. Dacht ik bij minder gelovigen. Waarom zijn de Blanken zoveel bekakter dan de Zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek Speel me liever van Tina Turner, haar onderkant. Oh, Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moesten zien hoe dat ze s'nachts naar een wc-pot toe kruipen. Trek me uit de Vlamse klei. Geef me een dummer en maak me blij. En geef me vuur, geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur En geef me vuur, geef me vuur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 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1, Pak, Pak, Pak, Pak de Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Kijk eens aan, wat zit er in een kipkop? Kijk eens naar mij, ik hou van veel muziekjes, ik speel alles graag. blijft lekker muziek. Het blijft gezellig. Raymond van het Groene Woud. Geboren in Schaarbeek. Op 14 februari 1950. Ja, dat weet ik allemaal. Goed, hè? Ja. <laughs> uh, zijn eerste allergrote hit. Uh, dateert uit 1977. En uh, uh, de laatste tijd is hij niet meer. Uh, ja, hij zal nog wel actief zijn. Maar we horen niet meer zoveel van hem. We horen in ieder geval drie van zijn knijters van hits. Uh, uit 1980. Het uh, wereldberoemde... Uh, Liefde voor muziek. Nee, uh, Chauffeur L'Amour natuurlijk, moet ik zeggen. Daarna uh, Liefde voor muziek. Eén van zijn laatste hits, denk ik. En uh, daarna nog Tja Tja Tja. Drie geweldige leuke liedjes van deze Belgische zinger songwriter die zich ook nog filosoof, uh, tekstdichter en clown noemt. Ja, ja, ja. Ja, dat allemaal. Goed, eens even kijken naar de klok. Nou, we kunnen nog net één plaatje draaien... voordat, uh, voordat Angela losbarst met het, uh, het regio-nieuws. En dat is een nieuwe plaat. Het heet uh, Smoke of Dreams... en dat is van Thurston Moore... I don't know. De man of de band, weet ik niet. Ja, dat vermeldt de historie natuurlijk niet. Maar het was wel een beetje afwijkend geluid, dus al het computergeweld wat je tegenwoordig voor je kiezen krijgt. Allemaal platen die in het begin hetzelfde beginnen met hetzelfde riedeltje, dezelfde geluidjes, allemaal. Het is tenminste, wel een beetje band ach. Ja, dat in ieder geval. Ja, je wou ervan denken wat je wil, of je het nou leuk vindt of niet, maar het is niet ieder apart dat wel. Ik vond het wel lekker klinken, goed Smoke of Dreams, zo heet het. En de meneer die heet Thurston Moore. Juist, oké. Okay. Het is uh, iets over half een alweer. Twee minuten eroverheen. Schandalig. Maar ja, mm, okay. je kan het niet altijd plannen, hè. Maar uh, we gaan naar uh... het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Ja. Yeah. Het aantal mensen dat in het verkeer om het leven is gekomen is vorig jaar opnieuw gestegen. In 2016 overleden ruim 600 mensen. En in Noord-Holland steeg het aantal verkeersdoden ook van 78 naar 86. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder autobestuurders vielen naar verhouding de meeste slachtoffers, 30%. Vooral onder automobilisten tussen 18 en 25 jaar... en uh, automobilisten boven de 75 jaar. 231 inzittenden van personenauto's kwamen om het leven... van wie 186 achter het stuur zaten en 45 passagiers. Onder fietsers viel, uh, vielen 189 dodelijke slachtoffers... en onder voetgangers waren dat 51...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 Dat ze niet met een telefoon bezig zijn tijdens het rijden. Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto. Zoals het nu ook heel normaal is dat je een autogordel draagt. En uh, ook geen alcohol gebruikt als je nog de weg op moet. Dat lijkt me uh, toch wel een taak voor de overheid om hier uh, uh, toch zeer streng te gaan handhaven. Want dat, ik zie het ook om me heen en uh, je schrikt af en toe gewoon. De politie heeft twee jongens aangehouden... op verdenking van het doodsteken van de 16-jarige Nick... in het centrum van Zandam afgelopen zaterdagavond. De eerste verdachte werd gisteravond aangehouden... en dat was een 18-jarige jongen uit Zandam. De tweede verdachte, een 15-jarige jongen uit Zandam... werd vanmiddag uh, gistermiddag aangehouden... in verband met de steekpartij. Wat de rol van uh, de jongens bij de fatale steekpartij precies is geweest wil de politie nog niet zeggen en ook niet of er nog andere verdachten in beeld zijn. Afgelopen nacht ontstond er een grote brand in een woning aan de oostzijde in Zaandam. Er waren op dat moment geen bewoners aanwezig, maar de brandweer wist wel een hond uit zijn benarde positie te bevrijden. Zowel de brandweer van Sandam als Amsterdam snelden naar het pand. De brand zorgde voor gevaar voor de omgeving... en daarom werden ook de naastgelegen woningen ontruimd. In het pand bleek nog een hond te zitten. Door de achterkant van de woning open te breken... lukte het de brandweer om het beestje te bevrijden. De eh, dierenambulance ontwerpte zich vervolgens over de hond... die eh, meerdere verwondingen had opgelopen... Met de woning is het minder goed afgelopen. Deze is door de brand compleet verwoest. De brandweer zal de rest van de ochtend nog bezig zijn met nablussen. Ja, dan alweer de brandweer. En dit keer de Zandvoortse. Uh, die moest gisteravond in actie komen nadat er brand was uitgebroken in het duingebied... ...nabij de Frans Zwaanstraat. Rond half zeven werd de brand ontdekt waarop direct de brandweer werd gealarmeerd. De brand was gelukkig vrij snel onder controle. En uh, over de brandweer gesproken. De brandweerpost Zandvoort zoekt vrijwilligers. Ze zijn op zoek naar brandweer, vrouwen en mannen om het korf te versterken. Dus bent u 18 jaar of ouder, één avond in de week beschikbaar voor opleiding en oefenen. Uh, en bent u inzetbaar voor incidenten, dan wordt u van harte uitgenodigd om u aan te melden... U krijgt een, een rijksopleiding brandhacht. Werken met een zeer gemotiveerde ploeg. Sportfaciliteiten op de kazerne. Een actieve personeelsvereniging. En uh, om te laten zien wat het werk inhoudt... organiseert uh, de brandweer op uh, zaterdagochtend 10 juni. Een actieve en informatieve ochtend. Dus heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden op... pen en papier erbij www.brandweer.nl slash Dus gewoon even kijken op Brandweer land, Dan komt u er ook En uh, daar zit, staat een linkje op Waar u zich kunt aanmelden Heeft u een vraag aan de burgemeesterwethouders Of aan de gemeentesecretaris van Zandvoort En wilt u met hen in gesprek over Zandvoort Dat kan uh, dat is 7 mei uh, aanstaande. Uh, staan uh, deze mensen op de Jaarmarkt voor het Raadhuis. Dus een mooie gelegenheid om uh, eens even in gesprek te gaan met de bestuurders van onze plaats. En tot zover de berichtgeving. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur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 Morgen schijnt regelmatig de zon, maar er is ook een buienkans. De Noordoostenwind is overwegend matig en de temperatuur loopt op naar 14 graden. En dit weerbericht werd u aangeboden door Rico Schreuder. a cool song to do together so um y'all enjoy um. Is, uh... Nou vertel. Uh, ja, nou ja, dit was Korn met ja. uh, Amy Lee uh, van uh, Evanescence. En het nummer heet Freak on a Leash. En uh, dit is de, de, de Unplugged versie. En het geweld wat je hoort, uh, met name de bassen, dat zijn gewoon contrabassen. Oh. Ja. Dat zijn, een, uh, geloof ik, stukken vijf contrabassen... die dus die dreun eronder leggen. Okay. En het is een strijkorkest waar ze door begeleid worden. En de backends die je hoort, is dus ook van het orkest. Oké. Okay. Ja, dus helemaal nou, unplugged. Helemaal unplugged? Ja. Oh, ja, maar ook unplugged kun je heel veel herrie maken, hoor. Nou, dat, uh, <laughs> dat was duidelijk, ja. Maar ik vind het een hele mooie versie van dit nummer. Ja. Ja. Oké, okay. Goed. Uh, dames en heren, uh, ja, Angela gaat binnenkort, als alles tenminste uh, intern uh, goed verloopt, uh, binnenkort meer horen, want uh, voor, alle, uh, voor alle metal en uh, uh, andere figuren, hardrock, en, uh, het, er komt een nieuw programma, ja. en uh, als het goed gaat, gaat dat op de dinsdagavond draaien, en nou, voor alle liefhebbers van metal en hardrock en keiharde noise en herrie, nou, u kunt uh, binnenkort genieten, van uh, het programma Geen Lompen, maar Zware Metalen. Zo is dat. Zo is dat. Ja, en uh, ik zou zeggen: uh, hou de brandblusser uh, gereed, want je, bo je boksen gaan echt roken. Ja, bij deze. Bij deze. <laughs> nou, bent u daar ook weer vanochtend? We krijgen zo de bioscoopagenda. Uh, maar eerst nog even een plaatje. En dat is een plaatje van de uh, Skip Marley. I thought we figured out to walk away Calm down I thought we found that love was not a failure Decided that the sea would have no waves And it kills me cuz I get worked up and You get worked up and We get worked up for nothing Yeah I get worked up and They get worked up and We get worked up for what? Calm down the way it is for other people, I wonder if they feel it like I do, I know there is more love than there is evil, I want it's just a waste of me and you, and it kills me cause I get worked up and you get worked up and we get worked up for nothing About. If needed, then you can shout My sister, look further Yeah, you're the preserver Kinder. ja de film uh, de Smurfen en het verloren dorp en uh, dit uh, nieuwe animatieavontuur van de bekende blauwe beestjes uh, is te zien. Even kijken. Uh, vanmiddag om half twee. Dan uh, morgen eveneens om half twee. En uh, eigenlijk de hele, vol he hele komende week. <laughs> ja, behalve volgende week dinsdag. <laughs> om half twee. Dus de hele vakantie door om twee is deze film te zien. Dan de uh, Boss Baby uh, in het Nederlands, de Boss Baby uh, Dreamers animatie en de regisseur van Madagaskar nodigen je uit om kennis te maken met een wel hele rare baby. Hij draagt een pak en spreekt met de stem en de uh, gevatheid van Alec Baldwin. En uh, dit uh, hilarische verhaal is te zien. Vanmiddag om half vier, morgenmiddag om half vier en vervolgens donderdag tot en met maandag om half vier. Uh, even kijken. Dan de Moonlight, een Amerikaans drama dat zich afspeelt in een ruige buurt van Miami. En deze film volgt drie periodes uit het leven van een jonge Afro-Amerikaan... Eh, die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid en seksuele geaardheid. En Deze film is te zien aanstaande zaterdag en zondag om half tien. Dan Het Verlangen. Een uh, Nederlandse speelfilm met... Uh, in uh, een aantal hoofdrollen. Uh, Chantal Jansen. Bram van der Vlucht. En Annewil Blankers. En deze film is te zien. Vanavond om 8 uur. Donderdagavond om 8 uur. Vrijdagavond om 8 uur. Zaterdag en zondagavond om 7 uur. En vervolgens maandag en dinsdag weer om 8 uur. Dan... Tot slot de film Lyon. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal. Op een waardgebeurd verhaal. Uh, over een Indiase jongen. Die uh, per ongeluk terechtkomt. In een trein. Die hem duizenden kilometers door India voert. En uh, deze film die u aangeboden wordt. Door filmclub Simon van Kolm. Is te zien morgenavond om half acht. Dat waren de films. Nou, dat, dat is mooi dan, hè? Ja. Kunnen we lekker naar de film? Gezellig. Oké, okay, uh, dus uh, als u de Smurfen nog wil zien, nou, dan moet u een beetje opschieten. Want uh, de, ja, die half twee, dus. Ja, nou, dat kan ook. Een half kan uurtje, of. dan uh, kunt u uh, grote smurf, smurf in. Lol smurf, uh, moppersmurf. Ja. Uh, nou ja, het is, uh, uh, het is slecht weer, dus misschien een idee voor de ouders met de kinderen. Nou, in de vakantie? Ja, ja. Smurf. Ja. Ja. En die andere is ook uh, erg leuk, geloof ik. Smurfin, natuurlijk. Ja. Ja, die, die, ja, die andere film, de Boss Baby, die schijnt heel erg grappig te zijn. Ja. Dus, dus nou, dat is misschien ook een aanrader. Blijf je gewoon zitten, heb je een hele middag film. Ja. Nou, wat mooi. En <laughs> dit is Joan Training. Ja, maar Rosie heet het uh, liedje. Het um, was Joan Armand Trading. Weer zo'n lekker, uh, lekker nummer. Uh, ja. ja. Pff, nou, nee, echt. Het is nog geen... Uh, nee. Goedenacht, Freunde. Nee. Het is niet het met het oog op morgen. Maar... Reinhard Maai. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette En een letztes glas in steen.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 Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette en een letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steder Gast bei euch woont, habt dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es loont.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 nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen. Ja, leuk toch? En dan denken de er een heleboel mensen van, god, is het al zo laat? <lacht> nee hoor, nog lang niet zelfs. Nee hoor, het duurt wel een paar uur voordat het goede nacht is, maar ik vond hem zo leuk. Ik denk, we gaan hem weer eens draaien, want ze hoort hem eigenlijk op de radio bijna nooit helemaal. Bij het oog op morgen, dan komt er een orkest achter en zo. Het was wel het eerste eentje van Reinhard maar tientallen jaren geleden alweer. En het is natuurlijk vooral ook bekend, omdat het bij het programma met het oog op morgen, elke avond om 11 uur, eh, op werkdagen tenminste, eh, te horen is. Ja, en hij stond toevallig in dat lijstje wat ik weer uh, aanbevolen kreeg. Dus ik denk, nou waarom ook niet? Bezellig. We gaan uh, ons opmaken voor het NOS journaal van 1 uur. En daarna komen wij natuurlijk terug met nog meer leuke muziek. stukje cabaret en wat iets meer zijn. Dus ik zou zeggen, uh, eet smakelijk voor zover je aan het eten bent. En uh, tot zometeen.